Gert Kluk met het NOS-journaal. Een van de schippers die gisteren aanvaring in Scheveningen is aangehouden. De andere schipper ligt gewond in het ziekenhuis, hij wordt later gehoord. De aanvaring gebeurde tijdens festiviteiten rond de Volvo Ocean Race. Een man van 56 uit het Drentse Noordenveld kwam om het leven en drie mensen raakten gewond. Er zijn banden tussen een verdachte van de liquidatie van de broer van kroongetuige Nabil B en motoclub Calowaggo... Het Openbaar Ministerie bevestigt dat het gaat om een man van 34 uit Den Haag... bij wie een jasje van de motoclub is aangetroffen. De broer van de kroongetuigen werd dit voorjaar in Amsterdam vermoord. Hij had zelf niets te maken met de bloedige veten in de Amsterdamse onderwereld. De Rabobank in Oudenbos begint in juli met het teruggeven van waardevolle spullen... aan de ongeveer 100 gedupeerden van de kluisjesroof begin maart. Het gaat om ongeveer 5000 voorwerpen die uit de kluisjes werden gehaald... maar niet zijn meegenomen. De bank verwacht dat het teruggeven een paar maanden gaat duren... De vicevoorzitter van de Duitse CSU, Michel Bach, heeft voorzichtig positief gereageerd op het in Brussel bereikte resultaat op de EU-top. Daar is afgesproken dat er financiële steun moet komen voor Noord-Afrikaanse landen die de toestroom van migranten beperken. Verder moet er in Europa opvangcentra komen waar migranten snel uitsluit zal krijgen over hun asielprocedure. De top stond mede onder druk door een ruzie in de Duitse regering. De is het CSU wil een veel strenger asielbeleid dan bondskanselier Merkel. De man die gisteren vijf mensen doodschoot op een Amerikaanse redactie had een langlopend conflict met de krant. De schutter verloor een paar jaar geleden een rechtszaak over de manier waarop de krant had geschreven over zijn veroordeling voor online stalken. Het weer. Vandaag is het zonnig. Alleen in het uiterste noorden was er eerst aanvankelijk kans op lage bewolking. Het wordt 21 graden op de wadden tot 28 landinwaarts. Het weekend wordt zonnig. Het wordt nog wat warmer dan vandaag. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Deel 2 alweer. Waar is dit ook weer de tune van, jongen? Dat komt me zo bekend voor, <laughs> uh, Ik weet het niet. Het is, ja, ik ken het van Midsummer Virtual. Het is uh, van uh, Sweetest Rhapsody. Van Percy is dit. Oh, Percy. Percy Fetus is een oh, bende. Ja. ja, de Raad van Elf. Ja. leuk? Ja, leuk, maar ik, ik, ik herken dat ook als een... Ja, ik, vind van... dat, ik vind het altijd leuk om, om uh, als ik een nummer draai, dat ik jou, uh, dan zie ik jou de oren spitsen, zeg maar. Ja. Maar dat geeft dan een probleem, want je hebt een koptelefoon op. En dat ding dat zit, dan denk ik, zo raar op je potje. Ja, ja. Charles, het ja. raar op je potje Het is raar op je potje. Met een leuke opmerking, Willem. Ja, ja ken je dat niet? Nou, ik, ik, ik snap hem niet zo goed. We nee, dat maakt, dat maakt helemaal niet uit. Ja, dat geeft buitelijk. helemaal niks. Dat maakt helemaal niks uit. Nee. Maar, uh, maar goed. Uh, tweede uur. Uh, wat, uh, wat kunnen wij verwachten? Nou, zo zeg een mooi, mooi gedicht. Uh, uh, een mooi gedicht is er staan. een gedicht dan? Nou, mooi. Als je een hele mooie melodie eronder zet, ja. dan, dan gaat het over Strand en Twaalf. Over Strand en Twaalf. Dat is heel populair natuurlijk. Maar hoe moet ik dat zien? Wat voor genre, ja, ja, genre is het? Het is aan de ene kant ook een beetje romantisch. Het gaat vullen, over muziek. Ja. Het gaat ook over en Het gaat ook over de Strand en tussen. Over Strand en een co combinatie van. Ja, ja, ja, ja, ja. Begrijp je wel? Ja, ja. En is het een gezicht wat je zelf geschreven hebt of? Dat uh... uit, uit, uit de pen komen rollen. Uit de pen komen rollen. Van, van Cheryl, van ja, ja. Mijn, ja, die heeft net geschreven. Ja, ja. ja het is, is hij, wel een talent. Volgens mij is ja. hij ook schrijven. Wat zeg je? Hij is volgens mij is hij ook schrijven. Schrijven. Hij ja. is schrijven. Ja. Harry Wie? Harry is Het dood. Harry is dood. Harry Moulis, ja. Harry ja, Echt waar? Harry Ja. Harry Moelis. Ja. Ja, ook schrijven. Oh. Ja, zeker. <lacht> ik hou, er nog zo van. Ik hou er nog zo van. Heb uh, ja, Harry Moelis heb ik persoonlijk gekend. Harry Moelis schrijver. Ja, schrijven, ja, schrijven ja. wel eens samen ook. Ja. Ik schreef hem. Weleens. Ik weet nog wel wat zijn laatste, wat zijn laatste woord was. Want wat was dat dan? Punt. Ik vind het zo jammer. Ik vind het zo jammer, luisteraars, dat u hier gewoon getuige van bent. Ja. Eigenlijk is het maar goed dat wij met de zomervakantie gaan... want we zijn er ook wel aan toe, dacht ik. Helemaal, Willem. Helemaal. Jongen, want het, is het, is het slaat werkelijk helemaal nergens op. En, en Wim zeggen ze ook... wij schamen ons diep voor jullie. En terecht. Ja. Ik ben er zo is... trots op. <laughs> <laughs> maar goed, uh, ik hoor niet zoveel gedicht. Ja, uh, nou, wil zet er uh... ja, maar een mooie melodie onder, zal ik hem voorlezen. Ik ga eens even kijken. Ik zal eens eventjes kijken of, uh, of ik mijn viool hebt. uit de kist krijg. Ja, het slotje. Zo, ik heb hem. Nou, ga eens kijken. Daar een zandvoort aan de kust. Zijn de toeristen zich bewust... dat je daar s'avonds kan gaan stappen? En in Strand en Twaalf... Haringhappen. Genieten van de allerbeste muziek. En natuurlijk romantiek. Want als Willem Bruist er zijn muziek gaat draaien. Terwijl geliefden naar de branding zwaaien. Met een heerlijke haring in de hand, op het zoute haringstrand, kan maar één conclusie de juiste zijn. Bij strand 12 is het een reuze fijn. Als ik dit nummer hoor, dan heb ik, zit ik echt in de zomer. Heerlijk, hè? Het, uh, en dat brengt me altijd terug in, uh, ja, tot we naar de jeugdherinneringen, Tien jaar geleden, zeg maar. En, uh, ik heb lang gepubert. Daar komt dat door. Nog, hè, een beetje? Ik puber nog steeds. Ja. Ja, werkelijk, werkelijk. Ik, maar dat uh... maakt het allemaal wel een beetje sprankelend, Willem. Ik, vind het, ik, ik hou er wel van dat je lang uitpubert, zeg maar. Ja, jongen, het, het kind in mij blijft dan groeien. Want dat denk ik, zeker, ja. zeker weet het, ja. Dat als je lang pubert, ja. dan, uh, ja, wat moet ik dan wel zeggen, komt er een oestrogeen, komt er vrij. En dan voel je jezelf behoorlijk geglubberd. En dat is een hormoon en, en, maar dat zorgt bij mannen wel weer voor meer migraine. Dat is ongelooflijk. Want dat is bewezen van de week op televisie geweest ook. Op de radio ook geweest. Ja. Als ze te veel oestrogeen in je bloed hebben. Ja. Dan, dan, dan hebben ze last van migraine. Maar is dat, dan dan, maar... Is dat alleen bij mormonen of is dat bij iedereen? Nee, dat is bij iedereen die hoofdpijn heeft. Die iedereen die hoofdpijn ja, heeft. Ja, ja, iedereen die hoofdpijn ja. heeft. Ja, ja. ja, ah, ja. Maar, uh, dat is ook de reden, wat van de, de week verteld op de, op de televisie, wat verteld. De reden is dat, dat, dat uh, vrouwen ook over het algemeen, die hebben natuurlijk dat hormoon hebben ze van nature ook in hun bloed. Daarom hebben vrouwen meer last van migraine dan mannen. Ja, ja, ik, en dat ik is, altijd denken dat migraine een muziekinstrument was. Ja, nee, nee migraine is hoofdpijn. Dat, ja, ja, ja, dat, ja. ja, ja. Mm -hmm. dat, dat komt er niet op. Ik kan ik ook heel misselijk mee worden. En, en, ja, ja, wat een feest. En je verdraagt geen daglicht meer. Dat is niet fijn. kun je kennis weten. En als je het niet meer weet, ben je vergeten. <laughs> ah, vaak wel. Ja, sorry. Sorry hoor, ik lach even. Ik lach eventjes. Ja, ik denk, laat ik maar lachen, want ik ken. Ja. Maar de professor hij heeft een punt. Hij natuurlijk. heeft, hij is, uh, en dat, dat vergeet ik nooit meer. Nee. nee, als je het niet meer weet, ja, dan ben je het vergeten. Dan ben je het vergeten. Dat is gewoon een waarheid, als een koe. Ja, Een beetje. ik stop mijn, mijn herinneringen, stop ik altijd in muziek. En, en ik kan over twintig jaar een nummer horen van vandaag, waarvan ik over twintig ja. jaar denk, weet je ja. nog... Ja. Harm, en, Harm en mama van Harm en uh, de professor die hier in de studio ook nog aanwezig is. U moet eens goed opletten wat Willem allemaal doet met muziek. Want u heeft daar gewoon geen bedoel van. Want, maar ook de luisteraars, die komen helemaal tot, uh, die komen helemaal tot rust. Helemaal tot, tot rust. Man, ja. man. Als hij gaat draaien, dan, uh, dan uh, is heel Zandvoort gewoon... <laughs> ja, één ja. grote, relaxte boel, toch? Ik ga het uh, eventjes wat proberen. Ik zal eens even een stukje laten horen wat ik bijvoorbeeld morgen draai. Jij vroeg erom. Ga je morgen. Oh ja, ja oh Willem gaat naar Strand en 12. Gaat hij draaien? Oh ja, ook oh, dat goed, het zeg. En voor de luisteraars nog eventjes, want dat heeft hij me net uh, uitmate uit, uit, uit, uit goed uitgelegd. Het ligt tussen 11 en 13. 13, geloof ik. Ja, ja. Oh, eigenlijk ook tussen 11 en 14. Maar ja... Dan, dan, moet, dat, je in dan moet je weer een Strand en verder lopen. Ja, ja, ja, dat ja, is. Ja, ja. Ja. Kun je je auto een beetje knap kwijt aan? De, nou ah, ja, ik, ik kan het lopen of ik ga met de SUV-wagen, ik kijk wel. Oh, is goed, ja. ja. Oh, die rijdt Zandvoort nog volop? Ja, ja, die rijdt, we hebben de vier, hè. we hebben vier SUV-wagens. Oh ja, oké. Okay. Dat is eigenlijk drie, hè. de een hebt de S erop staan, de andere de R weer en de de V, en dan de vier is de reserve. En mocht je dan, oh, oké, okay. ja. mocht je dan je broek vergeten zijn, dan kan je naar Dirk, hè? Dan ga je naar Dirk van de B, Ja. ja ja, ja. Nou, dus. nou, ik zal even een stukje, een stukje laten horen. Hè, want je wil het toch weten. Want je blijft er gewoon zeuren. Ja, ik wil, het ook, draaien, ik wil ja. het ook weten. Maar het is niet de muziek wat je gangbaar hoort op de radio. Ik wil het ook weten hoor, Willem. Nou, kijk maar wat je... Ik zal een klein stukje draaien. En ja. dan moet je maar zeggen wat je ervan vindt. Spannend hoor. Wat zeg je? Oh, het is er met die man. Die man begint te schrijven. Oh, oh, oh. Ja, en dit ging op de hart, denk ik. Oh. Ja. Maar, waar mooi, daar moet ik mijn stem ervan doen. Word je hier rustig van? Ik word hier zo uh, relaxed, want ik. Uh... Ja. Ik, ja ik, lig, ik lig echt helemaal ontspannen nu hier aan het Ja, tafel. Ik, ik zie het. Maar had je daarvoor ik nou ben... echt je broek uit moeten trekken? Ik dat behoeft dan niet. Ik ben al volkomen relaxed. Wat word je? Ik ben volkomen relaxed. Ja, ja, gaat u maar mee met die meneer in de witte jas. While guys Nou ja, dit is. Uh, dit, is uh, dit is reggae. Hè? En. Uh... Je hebt reggae in vele soorten. Iedereen denkt alleen reggae is alleen Bob Marley. Dat is natuurlijk niet zo. Je hebt heel veel soorten. Je hebt old school. Je hebt, je hebt dancehall. Je hebt, uh, je, hebt, je hebt ook dub. En dub. BQB. André Hazes is ook reggae. André Hazes is ook reggae. Ja. ja die die, die achter wat op los ook hoor. Ja. Nou. Goed. So anyway. Ik klim dus in de kerstboom. Achter deed ik helemaal niet. Uh, maar dit is dus uh, dit is ook een, een soort van een reggae. Dit is uh, heel relaxed allemaal. Het zijn loopjes, Het zijn herhalingjes en uh, Ik maak ze zelf ook. Huh? Deze mixjes, ja, ja, ja. En uh, dat draait morgen ook. Maar oh, dat is helemaal goed. Helemaal op het strand. Uitermate uh, geschikt natuurlijk. Het is uitermate geschikt. Je hoort het wel, de galm die erin zit. Het is die relaxte bas. Je hoort de golven hoor Je je hoort het gewoon. L liggen er Liggen al daar allerlei paardjes die liggen daar in die kuil? Liggen ze... Ja, inderdaad. Ik zag, laatst zag ik ook een, uh, paarden in, dat, in die kuil liggen Duits vlagretje de boom ja, yeah. Maar goed, uh, tot zover eventjes. Want ik wil jullie daar niet te veel mee, ver mee vervelen natuurlijk. Het is... Uh... Ja, wat wou je zeggen, Willem? Uh, het moet nou vrolijk zeggen? zijn. Het moet vrolijk zijn. En het moet, het moet aanspreken. En het moet je het gevoel geven dat je, dat je denkt. Hè, want ik maak je hier weer een herinnering van. Dat je straks in de winter denkt. Heerlijk, die zomer. Ja, en dan leg je in zo'n kuil... En dan zeg je: lekker dicht tegen je aan. We laten ons weer. We Het laten... wordt weer een verhaal. Nee hoor. L lekker dicht tegen je aan. Ja, Casey en de Sunshine Band. That's the way I like it. Eigenlijk, eigenlijk hoort dit programma gewoon bij de jongens op de zaterdagmiddag natuurlijk. He, want dat gaat ook natuurlijk. Zandvoort op zaterdag. Ja. He, want we hebben natuurlijk wel Goedemorgen Zandvoort gehad. Ja. Maar daarna... Zandvoort op zaterdag. Zandvoort op zaterdag. En dat is met, uh, met uh, Albert Jan Vos en, uh, en Rob Hangs. Ja. En Rob Hangs is helemaal idolaat van de disco. Het schijnt... Ja. Het schijnt dat hij zelfs nog verre familie is van John Trabolta. Is dat zo? Ja. Nou, ik ben de nicht van uh, Olivia Newton-John. Oh, jij... sorry. Een neef. Oké, oh, was jij dat? Ja. ja. Ja, want de operatie is niet helemaal... Uh, is niet helemaal gelukt. Nee, nee nee, nee, nee, helemaal. nee, nee, Goed. Kijk, een borstvergroting is prima, maar knip die snor dan ook even bij, joh. Dat is, dat is, uh, ja. Hé, hey, ik heb een, uh, een uh, nummer klaarstaan en die is, uh, ja, die is eigenlijk uh, niet voor mij, maar die heb ik eigenlijk voor Harm. Oh, wat ga je voor me draaien, Willem? Nou, een aanleiding van de vorige keer, want jij was zo... Jij was zo Weet je dat, ben jij in dienst geweest, eigenlijk? Wat zeg jij? Ben jij in dienst geweest? Ik ben zeer zeker in dienst geweest. Oh, wat heb je gedaan? Ik heb uh, gezeten bij de liggende vredes. Oh, waar, we zijn, waar zijn die gelegen dan? Uh, Libanon. Ik, Libanon? Ja ja ja, oh? ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, jij had, jij, jij had liever een non. Liever, ja. Ja, dat mag Maar ik zei, ik zei dus Terni Non, ik zei Mark misschien. was uh, op zijn Duits, hè, non. Ja, nee, ja. En ik. ik zei dus Terni Non, ik zei Mark misschien, uh, fluisterde ik in haar oor. En toen zegt ze: pardon, zegt ze. Pardon? Ja. En uh, toen zei ze later: zijn non, pardon. En ze zijn wel actief, hè? Ja. En toen wou ik dus nog iets vragen. En toen zegt ze op een gegeven moment: tegen mij, non, der JU. Ik heb geen idee wat het betekent. Schijnt iets Frans te zijn. Ja. Nonne, je. Goed, ik ja. heb dus een, een, een plaat ik was, ik voor was, je kaas, ik, kaas Ja, ik, uh... vind, ik wil ja. nog even vertellen. Ik vroeg aan jou, ja. waar ben je nou geweest in, in dienst? Dat zeg ik je Maar nu. ik ben zelf, ben ik, ben ik in, in, in, in de marine geweest. Echt waar? Ja, in een helder heb ik gelegen gelegen Ja, dat heb ik gelegerd. Alleen als, als, als, als gestaan. Ja, ja. ja nee, ik was nee. gelegerd. Gelegerd. Oh, gelegerd? Ja, in Den Helden. Ja. ja op zo'n zo grijze boot. Ja. En dan mocht je, dus, mocht je dus twee dagen per week aan wal. Ik heb dus foto's in. Pakjesboot 6 stond erop. En toen ben ik aan lager. <lacht> toen, toen ben ik een lager wal geraakt. Ja. Willem, je moet me niet in de maling Nee, nee, nee, nee ik zou niet durven ik, ik, heb, ik heb niks met Sinterklaas, daar nee. heb ik niks mee. Nee, hè? Nee, hij nee, ook niet, ik heb hij gehoord, ook ik niet heb met, met mij. Maar ik heb gehoord, hij ook niet met mij. Ja. Nou, nou, ik heb gehoord, in augustus komt hij weer, geloof ik. Nee, nee, nee, nee. Niet? Nee, pas in november. Nee, maar in augustus dan bellen wij hem eventjes. Oh! Dat doen we altijd in augustus. Oh, dus, ja, dat kunnen we proberen, want dan is hij nog in Spanje. Ja. Want daar woont hij. Daar woont hij, ja, woont hij hè? Maar hij komt er niet vandaan. Hij komt, eigenlijk komt hij uit... Uh, uit Tur uit Tur Tur Tur Tur Turkije. Turkije. Turkije, ja. ja. En Mira, is hij geboren. Ja. En toen voelde hij zich daar wat verloren. Ja. Toen is hij geëmigreerd naar Spanje. Met ja. appeltjes van oranje. En daar lag hij ook tussen het koren. Ja. Nou, hoor ik vind dat je nou wel weer genoeg gezwand hebt. Je hebt... Je hebt je bent... Ja, mama was trots op je toen je in de, in de helder was bij de marine. Ja. En daar hebben ze ook nog een, een liedje van opgenomen, toch? Ja, maar het liedje, dat, het liedje dat ken je vast wel. Ik hoop dat je mee wil zingen eigenlijk. Durf je dat dan? Nou, als ik het, als ik het kan. Als, als het me te binnen schiet wat de tekst ook weer was. Denk maar aan wat de professor zegt altijd. Dank je wel eens weten, ook al ben je dat vergeten. Ja, die ken ik wel in de Navy. Ja, wacht maar even, dat dat you, nummer begint dan. You will see the seven seas in the Navy. You will put your mind at ease in the Navy. Volgens mij beter vroeger. Of ik heb weer de karaoke versie. Oh nee, oh nee. Niet zo snel, nou, ik heb niet bij jou. Nou ja, jij kent het nummer in ieder geval. Uh, vertel, waar gaat ik... dit nummer eigenlijk over? Ja, over, het, over de Navy ook natuurlijk, dat je daar gelegen bent in Den Helder. Ja, daar gaat heen. het over. Daar gaat het over, hè? Ja. ja. Maar kom je nou eens in Den Helder of uh, zit het allemaal mag, niet meer? Ik mag daar niet meer komen. Waarom niet? Mijn visum is verlopen. Stukje muziek, maar... In uh, Harm, hou je moeder eens even rustig. Ze zitten en die mensen die buiten lopen. In Nou ja goed, uh, dit nummer had ik voor je klaar staan uh, Harm. Ja nou, ik vind, uh, ik vind het een leuk nummer. Ik heb hem thuis ook ergens nog wel op een, op een bandje staan, zo'n ouderwetse. Oh, uh, disco... Di, di, di, di, uh, hoe heet het ook weer? Compact Dix? Di, di, di, di, di, di, di, compact Dix? Uh, compact compact Dix? Compact dik, Daar heb ik hem nog ergens op staan. Van de, ja, van de, van de, van de Village People toch? Van de Village People, ja. ja. De, een heel oud nummer al, hoor. Ja, nee, maar jij weet het. Maar goed, de vorige keer zat je er zo over, over te blaten. En ik denk, nou, weet je wat is, volgende keer zet ik het nummer op. Uh, voor. voor uh. Maar ja, goed. Ik heb nu niet het idee dat je, dat je er gewoon blij mee bent. Want jij bent meer van de vrolijke muziek, hè? De vrolijke liedjes. Ja, vind je dat wel vrolijk, hoor. Ja? Ja, het is wel een vrolijk liedje. Laat ze maar uitspelen, ik vind het gezellig. It's an Yes, you can put your mind at ease. In the Navy, come on, people, and make a stand. In the Navy, can't the you Navy. say we need a hand? In the Navy, come on, protect the motherland. In the Navy, come on and join your fellow men. In the Navy, come on, people. The village people in the Navy. En uh, Harm, uh, nou, ik ben blij dat je het leuk vond. Want ik zag je genieten, man. Ja, dat is leuk. Nou. Ja. Ja. Maar het wordt me alweer herinnerd aan mijn jeugd. En, en mijn jeugd oh. zijn ook vervelende dingen gebeurd in mijn jeugd. Echt en waar? En ook tijdens dat ik in de helder lag. Dus ik wil daar liever niet meer aan herinnerd worden. Ja, ja. Begrijp je? Ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik. Ja, maar uh, snap je het ook? Ja, nee, maar dat is wel allemaal Meten is weten. Ja. Nee, de en, en, Denkele Zo is het. Ja, inderdaad. Denk en eens weten. En als je je billen niet goed op afgevegt, heb je naast de pot ge... Nou, ja, zo is het helemaal. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik heb mm -hmm. hier een stukje toiletpapier meegenomen. Ja. Dat is voor de playlist. Ja, ja. en zo gaat het, uh, beste luisteraars, over en weer. In, uh, ja, we troeven elkaar af. En dus zo zie je hem. <laughs> goed, um, dat brengt ons eigenlijk op het volgende. Dit is een nieuw item in ons programma. Het heet... Uh, de plaat en zijn verhaal. En dan kennen jullie allemaal de plaat en zijn verhaal. Um, uh, er wordt een songtekst voorgelezen. Er wordt vertaald en zo. Maar wij gaan daarin veel verder. Ja, wij gaan het uitleggen ook, toch? Wij gaan uitleggen, ja. Ja, ja ik, mag ik ook helpen uitleggen? Ja, heel graag zelf. Ik wil ook uh, wel een duitend zakje doen. Ja, een wat? Een duitend zakje doen. Een duit. Duits. Ja, we, nog, we leven nu in de eurotijden, dat weet je. Ja, maar het is ook een Duits. Het is ook een Duits, hè? Ja. Ja. ja. Zou, trouwens, je hebt het over Duits. Zal Frans, Duits, Spaans zingen? Nee, die zingt alleen Zwitsers. Ja, ja. ja. Hm. Nou, goed. Zwitserse kees. Okay, uh... Zwitserse kees. Zwitserse kees. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dat is net slagerzanger. Heb ik het laatst ook over? gehad, Rex Dildo. Rex Dildo? Oh, dat klinkt aantrekkelijk. Dat Het klinkt leuk. Goed. Nou, nou dat, goed. Die wil ik wel eens ontmoeten. Goed, um, het eerste nummer. Oké. Okay. Het is een nummer, een Nederlandstalig nummer. Ja, dat met gaat een, er met, een om, met een Met een, een Indisch tintje erin, eigenlijk toch wel? Maar, maar het, ik is heb hier het, opgenomen, hoesje. het is opgenomen in, en dan zie ik hier staan: Saoedi-Arabië. Ik heb, ik heb het hoesje hier. Ja. Er staat een artiest op: Anneke Kreunslow. Anneke Kreunslow, ja. Nee, Anneke Kreunslow. Echt waar? Ja. Heeft er weer een tijd dat zitten schrijven. Heel jammer. Nou, goed, hier komt het nummer. Uh, ik laat het gewoon horen en dan zou ik zeggen... dan geef mij maar bijval waar het over gaat. Gaan we doen. Ja, kom maar op met die plaat, willen. Klinkt wel vrij Marokkaans. Dat vind ik niet erg. En een... Ja, dit is dit klopt wel, dit klopt niets. Denken is weten. Brandend zand kun je wel vergeten. Ja ja. Brandend zand Maar dan kun je flink je voetjes aan branden natuurlijk. Dan hoef je bijna van verstand. Klopt ook niet. Ik kan er nog heel helder over nadenken. Zwarte Dino. Zwarte Dino, o jee. Maar de Zwarte Pieter discussie begint ook weer los te verhandeling in dat nummer. Ja, dit vind ik een heel vreemd stukje. Wat is er gebeurd met Rocco? Ja, die was onschuldig, maar dat werd niet geloofd. Brandend zand En weer dat brandende zand. Heb jij wel een zand zien branden? Ja, één keer. En toen zat ik erop. En uh, hele broek naar de bliksem. Dwars door de broek heen. Brand het zand aan een verloren land. Gevonden voorwerpen, daar wordt u naar verwezen. Wie uh, zijn jullie? Ik vind dat, dat koor vind ik wel mooi. Die ja, herhalen ook weer het zandbrand. Snap er ik van? In de van Emma. Oh, van oh, Marseille. Marseille. Er ja, zit hier een zand van. Zouden ze haar verkocht hebben? Oh, Nina, zo? die verkocht zichzelf voor geld. Ik ken ook zo'n vrouw, die doet er ook. Ja, echt waar? Ja, die verkoopt, die verkoopt zichzelf voor 100 euro. Dat is geen geld. Voor een uurtje. Brandend zand en een verloren en een leven vol Oh, nou wordt, nou wordt. Gevaarlijk, Ja, nou wordt het gevaarlijk. Brandend zand. Als het zand in brand staat. En je hebt je eigenlijk niet goed ingesmeerd. Ja, logisch. Anneke, je hebt helemaal gelijk hoor. Oh, ze gaat omhoog met een stem. Mooi, je dat? Ze gaat ja, omhoog. Ja, het zand is de hele onder ja, de voetjes. Precies. Wat is dat? Wat is dat leven vol gevaar? Hoor. Ik snap er niks van. Oh, ze heeft de verstand verloren. Ja, logisch ook natuurlijk. Het is crimineel zand. Ja, nee, maar ze, ze, ze is het verstand. Ze zegt dat toch ook zelf? Daaroof je bijna van mijn verstand ook nog. We zullen eens even contact opnemen met Anneke Greunel. Want er klopt helemaal niks van. Professor, heeft u dan een slotwoord? En volgens mij heeft Anneke Greunlo, die heeft ook ooit een vreselijke ruzie gehad met Paul de Leeuwen. Is dat niet zo? Dat, dat Paul de Leeuw had haar beledigd of zo? Oh? Ging dat ook over, dat brandende zand? Uh, geen idee. Uh, dat verloren land, ik zei net al, gevonden voorwerpen, dat moet je dan zijn, Anneke. We hebben de plaat wel uitermate goed geanalyseerd. Wat denk je eens dus weten? Ja, professor, en dat mogen we niet vergeten, dat weten we nou wel. Nou ja, uh, ik, word, ik word net gelijk gebeld, onderwijl dat, dat je zegt van 100 euro en uh, eindigt met voor een uurtje... Ja, ja, maar dus die als... dame die belt mij dus net en ja. die zegt ja, hallo, 100 euro oh. voor een uurtje. Dat is, dat is niet meer hè. De concurrentie is zo groot. Ja. En ze zegt van ik vraag altijd een tientje. Een tientje. Ik oh. zeg maar ik zeg wil je daar iets verder uh, iets over vertellen of zo. En ze zegt nou ik heb er een plaatje over gemaakt. Oh, nou ja. dat da zijn we heel erg als je echt naar Willem. Nou doe je jas uit en warmer is je handen.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 Jouw al vraagt niet waarom Ik, ik doe, doe wat ik doe, ik doe. Het is niet dat begon Maar, ik, maar vraag ik vraag er ook niet aan, aan jou, aan jou. Waarom, waarom jij het, je het hier doet. doet En niet bij, bij je man nou, Ach, nou. Oh, kom, kom nou, kom nou zeg We, we doen wat we, we doen wat we Ik heb mijn moeder laatst een reis gegeven ja. Anders had ze drijven. Het me wel duizend euro gekost, dat krijgen. Die tien jaar terug naar Canada ging voor dat leven. Ik mag de <lacht> ziel nog helemaal graag gelukkig zien. En met mijn sussie ben ik klerenwezen kopen. Ze is pas twaalf. Ik heb ook een gat in de mijn dus ik hoop zie. Zo, van me geen mijn kabeltje kabel los. Zal lopen, <lacht> want kerels, dat is niks als rak om weer. En ik doe haar met de en, vraag, en niet, vraag niet waarom Je vraagt elke keer waarom, wat is ik en nou nodig Ja, eigenlijk moeten we dit, dit nummer eens een keertje en in de bespreking gooien, gooi, denk ik doen. Ja Als er iets hecht ik, jou, ik weet het niet, ik het niet, weet het doet. niet, niet. Oh, ja, als er een Als er het Ja, we kunnen wel een keer een uitzending halen Ze doet toch wat we ze doet doen wat we doen. Nee, het is niet druk Je bent vandaag de tweede Hè? He, gaat erger en het met een maand. He. Je twee. Heb ik in het af nou, ja, uh, Ik <laughs> ben vandaag alweer tevreden. Ja, Dat vind, vind ik onhygiënisch. Je nog ja, wat extra stil. Ben ik de gaan, Iets met Frans wat of zo? Of zo Frans of ja, Frans kijken. erbij. Oh jee. Toen wees je tof. Of heb je al niets meer? Dus ook. Naar jou vooruit. Wat kan het me ook schelen? Toe, kom maar hier en geniet maar eens een keer. Ik doe wat ik doe. Doe wat ik doe. En misschien is Maar ik toch ook aan jou, Ja, beste luisteraars. Ik heb één ding geleerd vandaag. En dat is dat je dus niet bij Astrid neig mee moet gaan zingen als je net een Nobel in je potje hebt gestapt, nou. we doen wat we doen, na, na, na, ja, wij doen ook na, na, wat we doen willen, maar dat doen we nog zo'n minuut of twintig, en dan is dat weer voorbij. 25e uitzending, een feestelijke uitzending. Ja. Een, uh, een uitzending met nobo-spritsen. nobo Voorzien van een heerlijk laagje chocolade. Ja. Ja. Kopje koffie erbij, wat willen we nou nog meer? Ja, dat is ook wel weer zo. Ja. En lekkere muziek, en, en, Strand in 12 nou ja. Heel Zandvoort gaan naar Strand in 12 strand. Ik, uh, ik, uh, ik hoop het wel, maar ook weer niet eigenlijk. Anders heb ik zelf geen plekje om te gaan. Moesten we nog etwas zeggen voor die Duitse leute? Ja. Ha? Die Duitse leute hier in, die in Zandvoort lopen te fluiten. Die met die kloort in de boiten. Ja ja ja, ja. ja, ja, Die Duitse leute zullen ook naar uh, paviljoen uh, 12 gaan. Ja. En uh, Wilhelm, Wilhelm, ja. Wilhelm, Wilhelm van Oranje, ja. is dort, en die macht schöne muziek, Ja, ja. Musik? Ja. Er, is in de Luft. Wie? wie? Weil du in mijn Träume bist. Ja, ja, ja. Ja. ja, Dat is, dat is een poëtische Text. Ja. Uh, poëzie, zo moeilijk niet. Op alles rijmt wel iets, behalve dan op waterfiets. Op waterfiets ruimt niets. Die zie je, dat is me opgevallen, Willem. Je ziet hier nooit waterfiets in de zee, hè? Nee, dat kan kloppen. Er is, altijd wel een, uh, er is een bedrijfje geweest. Echt waar? Ja, en die, uh, die heeft bij de allereerste dag, bij de openingsdag, zeg maar, dus dat, het, uh, dat het dus uh, uh, ja, voor het publiek uh, werd vrijgesteld, ja. opengesteld, zijn ze met z'n allen de zee opgegaan en ja. nooit meer teruggekomen. Oh, dat is wel, vind ik ook wel humor eigenlijk. hè? ja, dat ja is wel... uh, die verwarden de, de waterfietsen met de Volkswagen Golf. Dat moet je ook niet doen nee, nee, Nee, nee, nee. En uh, later gaan ze de Volkswagen Polo. Ja. Al die paden over het strand heen. Nou, dat, dat kan echt niet natuurlijk. Maar ik, ik zet net over die tekst van Anneke Greunel laten denken. Want ja. branden zand. zand ja. is natuurlijk wel de branding ook. Als ze dat bedoelen? Dat, dat, ja, de branding. Ja. Uh, app en vloed. En vloed. Dus branding en overvloed. Ja. Dus een, als je maar genoeg branding hebt. Ja. Dan uh, vliegt het strand zelf in brand. Ja. Dat is de enige verklaring dat ik ervoor heb. Nee, dat klopt. En als je dat dan deelt door twaalf kleine eentjes. dan kom je op het gemiddelde. Nou, dat had. dat denk dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat eens weten, Willem, die kan het weten. Fiesta, Fiesta Mexicana, heut gebe ik voor alle zum Abschied ein Fest. Fiesta, Fiesta Mexicana, es gibt die Tequila, der glücklich sein lässt. Alle Freunde, sie sind hier. Feier noch einmal mit mir, wir machen Fiesta, Fiesta Mexicana, weil ihr dann den Alltag die Sorgen schnell vergesst Adio, Adio Mexico. Ik kom weer. Zu terug. Adio. Adio Mexico. Ik gruw met mijn sombrero te kiero, Ik hou er iets van. Fiesta, yes, fiesta Mexicana, op de kleine Plaza, der lacht man en singt. Fiesta, yes, fiesta Mexicana, wenn zum letzten Tanz die Gitarre klingt. Juanita, beetje ja die zeu, sage doch Heimat, du wir machen. Fiesta, yes, Mexicana, weil das bunte Leben die Liebe zu uns bringt. Adio, adio Mexico, ik kom weer terug, zu adio, adio Mexico. Ja, Fiesta Mexicana, dat brengt ons op tien over half twaalf alweer. En dat was ja, Fiesta Mexicana voor Rex Dildo. Gildo, Gildo. Ja, je moet... Uh, Ge, ja, ik zie het nu pas, hè. Het is wel uh, genuanceerd uitspreken, Willem. Toch? Ja, maar mijn dodge is echt slecht. Mm, ja. Ik ga nog eens eventjes uh, uh, op, het, uh, op de computer kijken of er hier in, uh, in Zandvoort nog speciaal nieuws valt te melden. En dan uh, ja. ga ik even naar RTV Noord-Holland. RTV Noord uh, Ja, die zijn nogal uh, regionaal. kijk eens er van alles. Uh, ja. Die hebben overal journalisten stiekem rondlopen. Zeg maar. Incognito lopen die ook. Echt waar? Ja. En, en, en, maar ik ga even zoeken. Dus, ja, de, zoek maar eventjes dan uh, zet er een stukje muziek erachter. En zo? Ja. Ja, en voor de late inschakelaars, je naar de boys aan Back in Town. Live vanaf Stamford. Zie je Zandvoort. Om precies te zijn, niet het grootste station in de regio, maar wel het gezelligste. Althans, dat is wat jullie zeggen. We hebben nog 15 minuutjes te gaan voordat, uh, voordat wij uh, ja, afsluiten. En dan, uh, tabé, zeggen. Hey Willem, als je nou minder valide bent... Tot augustus. Ja, jij, valt ook zomaar als, uh, jij valt me zo in de mui. Ja, ja. Als je minder valide bent, dan kan je dan zonder hulp zelf het strand opgaan richting zee. Namelijk over een blauwe loper. Echt waar? Ja. Als alles volgens plan verloopt, zal waarschijnlijk vanaf augustus zal het mogelijk zijn... voor minder valide in Zandvoort om via zo'n blauwe loper het strand te bereiken. Zandvoortse strandtenten en een paar andere organisaties zoals de Rotary. De Rotary Club. Hè? Ja zijn momenteel bezig geld in te zamelen om het project te laten slagen. Het idee is ontstaan door Jorik, een jongen uit Zandvoort. Nou, niet zo leuk trouwens, die heeft MS en dat gunnen we natuurlijk niemand. Die vertelt Peter Bluis van Strandtent uh, Thalassa. Peter Bluis is toch de wethouder? Nou ja, het staat, staat zo in de, in de nieuws. Hij, uh, al, al, hij heeft tegenwoordig ook al een... Uh, nee, dat is neem jan wel. Oh, dit is Peter Bluis. De broer. Van strandtent de Lasse. Hè? Jorik ja. zou het mooi vinden als hij zelf richting zee zou kunnen gaan. Ja. Zonder hulp van anderen. Was dat nu altijd uh, uh, helaas moet gaan, zeg maar. Ja. Nou, die blauwe loper is een, een, een kunststof loper. Ja. Die gaan ze dan aanleggen vanaf de duinreep. Van zo'n 60 meter lang is die loper. Ja. En uh, hij zal ook twee meter breed worden, breed genoeg dus om uh, allerlei voertuigen uh, over te laten rijden. Bestaand uit vier onderdelen van 15 meter. En aan het eind komt dan een horizontaal stuk, zodat de mensen in een rolstoel of een, een scootmobiel uh, dat ook makkelijk, makkelijk kunnen maar keren. Kun, maar dan kunnen ze dan, ja, ja, ja, ja oké, okay. maar dan, ze kunnen dan vanaf de boulevard, kunnen ze dus gewoon naar... Uh... Ja, ja, waarschijnlijk, het ja. Goed. Het eerste gedeelte is natuurlijk zo, als je het strand afhangt... Dan is het meestal be bestraat, hè? dus dat kun je gewoon... Uh... Maar dan ga je toch nog wel met 80 kilometer per uur naar beneden, hoor. Is dat zo? Ja, het is een behoorlijke stijle helling. Ja, dus... Ja, dat, dat dus heeft... ik zal wel eerst voor die tijd even een sluikreclame... even naar de quickfit gaan en dan een paar nieuwe remblokken monteren. Want ja. met 80 kilometer naar beneden. Ja, maar juist met zo'n scootmobiel kun je wel remmen natuurlijk. Dat weet ik niet, ja. jij hebt erin gezeten. Jij ja. hebt daar weer verstand van. Nou ja, nou ja. Verstand. Uh, ja, ja, ja. Maar, de, nou, maar ik zal even reageren op die de blauwe, blauwe strop, zeg maar. Blauwe loper. loper. Ja. Dat is uh, in Deventer ook al eens een keer gebeurd. In ja. Deventer hebben ze dus ook een strand tegenwoordig. Ja. Um, en daar hebben ze dus ook een, een blauwe loper gedaan. En uh, daar is dus inderdaad iemand al overheen gelopen. Maar die man die had een probleem. En die man was kleurenblind. Oh. Die belde een dag later, belde die op vanuit ja. Arnhem. Ja. Oh, die zat fout. Het is helemaal verkeerd. En dat kwam alleen maar door die blauwe loper. Nou, nee, nee, die blauwe loper. Er een keer, maar lag aan zijn kleurenblindheid. Oh, ik dacht dat <tossimus> hij een blauwtje had gelopen. Een stukje muziek, Marije. <laughs> het is zomer in Zandvoort. To the way Nieuwsflash. Ja, strandgangers opgelet als je van het openbaar verboer, vervoer gebruik wil maken. Want morgen geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort aan zee... Was jij van plan morgen op het film bij de Zandvoort-de-Zee... je handdoek uit te gooien en te gaan werken aan een gezonde zomerkleur? Let hem op. Tussen Haarlem en Zandvoort rijden tot half zes morgen geen treinen. Reden, onbekend, maar in ieder geval, ja... heeft misschien iets te maken met dat nieuwe... Nat die nieuwe natuurbrug die ze aan het aanleggen zijn, misschien moet er iets gebeuren waardoor de treinen tijdelijk even niet kunnen passeren. Maar gaan, die, gaan die treinen over die, nieuw, over die nieuwe brug heen naar? Nee nee nee nee. Gaan we door? Einde nieuws.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 And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you to say it back, parakeet. Fly je first class through the air, Airbnb. I'm the best you had. You just be comparing me to me. I'ma add this at you If I put you on my phone. Ja, de ene nieuwsflash is nog niet weg. De andere die komt alweer. En dat is eigenlijk een beetje ja een oude nieuwsflash. Maar het is toch wel recent. Ja, we willen toch een beetje de Duitse toeristen een beetje een hart onder de riem steken. Want die lopen allemaal te huilen. Hier in het dorp natuurlijk. Ik zag er vanmorgen nog eentje in de kerkstraat tranen vanwege die manschaft die het niet gehaald hebben in het, bij de wereldkampioenschappen voetbal ja heb jij het een beetje gevolgd uh, ja maar ze liepen met de hart oh ja Ja, ik, ik lees toch, Willem, over die scootmobielverrezen van de week. Ja. Uh, dat er uh, een van de oudjes, die uh, is verongelukt, ja. toch een heup heeft gebroken. Ze ja. uh, zeiden eerst allemaal, het valt wel mee. Nou, het viel dus niet mee. Ja. De, directeur Jan Rom is geschokken van de ongevallen tijdens het uh, NK-Scootmobiel... het Nederlands kampioenschap Scootmobiel... Uh, ja. En uh, waarbij dus een uh, deelnemer een gebroken heup heeft opgelopen... volgens de directeur waren de deelnemende ouderen dit jaar bloedfanatiek. Oké. Okay. Ik was er getuige van, dus ik kan het bevestigen. Ja, je bent. Maar geweest, uh, uh, hij wist dus niet van elke deelnemer precies hoe... Het, nee, maar niet iedere deelnemer wist precies hoe een scootmobiel werkte. Een kwalijke zaak. Het is een uh, ondoenlijke taak om iedereen... Uh, ja, van tevoren te keuren op behendigheid en zo. Dus, maar ik denk dat ze dit volgend jaar toch anders gaan aanpakken. Als ik denk het, het wel. Ja, denk het is wel. toch best wel gevaarlijk. En anders moeten wij ons maar even meegaan. Uh, de boys dat. are back up at the circuit. Ja. Zeg maar. ja. Weet je, vroeger had je hier helemaal geen problemen mee. Toen had je dit soort dingen niet. Nee. Hé? Nee, maar, maar het heeft al een keer plaatsgevonden... dat, dat uh, Koetman viel uh, ja. die competitie, zeg ja. maar. Ik ja. weet niet hoe het toen is gegaan met geen ongeluk. Geen idee. Nee. Ik werd alleen uh, jaren geleden, daar denk je nog eens aan terug. En dan denk je, ach, toen was geluk ook nog maar heel gewoon. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Zeg, weet je nog, het lijkt zo lang geleden, minstens 40 jaar na jouw idee.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 een hele grijze kop en een beetje dikker net zoals wij. Een op het WK verspeelde kans. En die mens van voor het laatste doet de Frans. Je is niet wat je wou, wat er nog komen zou. Maar jij was bij haar en zij bij jou. Toen geluk... Krijgen we op het laatste moment nog even een berichtje binnen. Vertel. Uh, dat is een luisteraar, die schrijft even, goedemorgen Willem vanuit de Stondag Spanje. Helaas dit keer nog even geen boys, maar als we weer thuis zijn, kom maar op met die knapen. <laughs> Iedere keer weer genieten, succes nog even het laatste half uur. Groetjes Emmy. Emmy Mattes is daar, die zit nu in Spanje. Ja. Dus ja, nou ja, goed. Ja, dan uh, scheidt ons nog uh, een minuut of wat uh, van hier. Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik neem vast afscheid van de luisteraars. Wij moeten een gaan nemen aan het strand. Ja. Dus als je ons wil zien, we zitten bij het strand in 12. Maar als je wil, uh, wel, uh, uh, G, uh, wel andere zalfgebruikers de vorige keer, hè? D ik moest sowieso van plan Want de vorige keer uh, had je af en er zijn een half uur aan zoeken geweest. Ja, dan ja. zat ik in een mui, hè? Ja, in een mui, mui, zei je. Ja, nee, ik zat niet. Oh, in een mui. Ja. In een mui, ja. ja. Tussen de zeehondjes, ja. ja. ja. Maar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe serieus hoe? kan je nou verder zee? Hoe, hoeveel meter kan je nou... Dat je geen gevaar loopt, zeg maar. Of je hoe, moet gewoon ik... letten op de hulporganisaties. Waar zijn ze, waar staan ze, hangt er een vlag uit, okay. enzovoort. Want ja. Met het, het oostenwind heb je ook kwallen, geloof ik, hè? Um, ze nee, nee, nee, nee, ze zijn nu met vakantie oh? Ja. Nou, dat scheelt ook weer Nou mama, ben je er klaar voor? Want ik sta ook al uren in mijn gele zwemmeroekje. Van Dries ik overgenomen Ja, wat heb je ervoor betaald eigenlijk? In Drol Wat, pardon? In Drol Geen Drol? Nee, ik heb, ik heb hem gekregen, gekregen. Ik ja, heb hem ja, al ja, over, ja, ja, ja Ik heb ja. hem wel overgenomen, maar zonder met een gesloten beursje Daar even, Doe maar nog een nummer over geschreven, met. geloof ik Eén nacht alleen, hè? Ja, precies. Ja, ja, ja, ja, bengel. Ja. Ja, goed. Nou. Het ja. zitten we bijna op, jongen, dus... Uh... We hebben nog een hele zomer om inspiratie op te doen voor uh, ja. de uitzending in augustus weer. Uh. Ja, en... Uh... Harm. Ja, wat is er Harm, kom jij ook uh, terug? En, uh... Nou, als ik mag van jullie, dan vind ik het wel leuk. En mama ook wel, die, die geniet ook elke keer, mama. Zeker, genieten. En als ik terug mag komen, ga ik me aanbevelen, bevolen. Ja, nou ja, goed, uh, wat mij betreft wel. Ik, uh, ik nee, zal, uh, wat mij betreft, zal ik excuses moeten maken. Ik heb uh, volgend jaar te druk om terug te komen. Maar als jullie mij onthouden, denken en weten, dan kan je mij nooit meer vergeten. Nee, nou, hartstikke mooi. Met die wijze woorden uh, wil ik graag afsluiten. Ik draai nog één nummer. En uh, als het nummer afgelopen is, dan is het uh, ook twaalf uur. Luisteraars, ook, ook namens mijzelf, ja. uh, en Willem, dank je, dank je voor je inzet en uh, ik heb het uh, weer heel gezellig gevonden. Ja. Ik doe ook maar wat. Ik heb ook een hele hoop geleerd ja. vanmorgen. Ja, een hoop geleerd jongen. Ja, hoe ja. eigenlijk de brandend zand van Kreunlo in elkaar zit. Kreunlo, ja. Ik ben net al, net al even gebeld met gevonden voorwerpen. Ja, ja, ja. ja. Ze vroegen nou, of weer er ook een kruiwaren bij deed, want ja, de stand niet dat... weggeklepen daar. <laughs> ja. Ja goed en dan, uh, dan start ik het laatste nummer in en dan zeg ik tegen de laatste en, uh, en uh, jij ja, veel succes morgen bij, uh, bij 12. Bestrante. ja met allen, allen komt allen komt allen zo is dat hoi hoi. hoi. Ik zag. Nog wel een keertje net als vroeger in Moerwerk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, was langs de len. En in december met de hele buurt op jacht op kerstbomen te razen. Op aljaarsavond fikkies token, voor al die autobanden ook de fan. Ik zou best nog wel een keertje met die De naar wil willen kijken. In het zuiderpark de Lange Zee, een warme wocht, als om je heen. Lekker kankeren op Tijouw van en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, dat doopt die echo dat stevig vast overheen. overheid. Oh, Odenhaar je stad, achter de dunnie De schilderswerk, de lange poten en het plan oud Den Haag, ik zou met niemand willen rally. Met een gaan rallyen, als ik geen hagenij zou zijn Ik zal best nog wel een keertje, net als vroeger een nachtje hier willen stappen, Op mijn boeg een wervie halen En daarna dansen in de marathon En afloop op het reswerkse plan Een aarekie gaan hoppen De dag daarna een op dus Naar schijven dingen Lekker bakken in de zon Oh, oh, den Haag Mooie stad Achter de deur de schilderswerk, de lange poten en het plan Oh en oh Den Haag, ik zou met niemand willen rally Meneer gaan rally, als ik geen hagen nee zou zijn Ik zou best nog wel een keertje, ach wat leg ik toch te dromen in